Voor de strijd tegen AIDS is de komende jaren 6 miljard dollar extra nodig. Dat zeggen de Verenigde Naties. Het is vooral belangrijk om nieuwe HIV-patiënten snel te behandelen. Wie meteen medicijnen krijgt, heeft 96 procent minder kans om anderen te besmetten. Komende week houdt de VN een topconferentie over de ziekte. Het is morgen 30 jaar geleden dat in Amerika de eerste AIDS-patiënt officieel werd geregistreerd. Het weer zonnig met vanmiddag enkele stapelwolken Het wordt 23 tot 28 graden. In het noorden en noordwesten iets koeler. Morgen kans op onweer. Tot zover het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie op de N201 uit Hoorn richting Hilversum. Die is tussen Uithoorn en Meidrecht in beide richtingen dicht door een ongeluk. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Max.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 Kracht en kwetsbaarheid, gevoel en verstand, strakke plannen en wilde dromen. Het kleurenpalet van de creatieve muziekminnende geest. De eerste noot in dit kwartet wordt gezongen door de sopraan Claren McFadden. Onze gast kwam ter wereld aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. In de Verenigde Staten zag zij op 29 maart 1961 het levenslicht. Als kleine meid zong ze al de sterren van de hemel in de kerk... maar haar ambities rijkten verder. Ze studeerde aan het conservatorium... en belandde dankzij een beurs in ons koude kikkerlandje. Dat beviel zo goed dat ze hier sinds 1984 resideert. Deze ambitieuze Amerikaanse heeft sindsdien... een succesvolle zangcarrière opgebouwd en wordt nationaal en internationaal geroemd om haar gouden keel. Het Nachtvluchtenteam is vereerd met de komst van deze topsopraan. Welkom, Claren McFadden. Dank je wel. Goedemorgen. Wat? Wow. Uh, Good. Dank je. En na zo'n uh, tot de verbeelding sprekende introductie... dan even <laughs> naar de realiteit. Jij zit hier heerlijk tegenover mij met een bakje pap. <laughs> met mijn loodzwaar stem, ja. mijn ochtendstem, ja. <laughs> en een bakje pap. Ja, dat is inderdaad, ja. E, ja, het is wel heel vroeg. En ja, je moet rustig de dag ja, alweer geboren. Uh, ik denk, met harde dingen en dit, dan... Uh, nee, ja, je geen broodje mensen in de ochtend. Je moet wel iets pap of iets warms, koffie. Mm. Je moet als het ware zachtzinnig de dag inglijden. Precies, ja. En is dat ook jouw manier van omgaan met, met het lijf uh, in de ochtend? Hè? Zachtzinnig die dag in en niet meteen daar alles van vragen en eisen? Het is allebei. Ik, uh, soms, uh, ik ken mezelf, als ik het niet meteen doe, dan doe ik het niet. Dus soms sta ik op, meteen uh, om de hoek, de gym, mijn half uurtje ding... en dan uh, douchen en dan een beetje slaperig zijn de rest van de dag. Maar meestal ga ik heel rustig de dag in, ook lichamelijk. Ja, ik, ik, ik vond mijzelf namelijk uh, afgelopen nacht op de bedrand. En dacht, hé, hey, dat lijf is inmiddels 49. Laat ik dat eens dus een beetje in beweging brengen... voordat ik richting uh, de douche struikel bijna van de trap af. Dus ik vroeg mij toen oh shit, op dat sorry. moment sorry. ook af... Oh, je maakt een studio stuk. Ook hè? stuk. Ja. Hiernaast maakt je ook al van alles stuk, Ja. Zie ja. Uh, nee, Dus ik dacht, laat ik dat lijf eventjes uh, in beweging brengen. En op dat moment vroeg ik mij af... Hoe zou Claren McFadden dat morgenochtend doen? Want bij jou ging ze rond een uur of vier de wekker, half vijf? Kwart voor vijf. <lacht> nou, die ging om half vijf, maar ik, ik hou van snoezen. Dus elke wekker die ik heb, die heeft een snoezefunctie. Negen minuten is goed, uh, snoezen. Een kwartier is te lang, tien minuten is ook te regelmatig. Maar negen minuten is perfect. Dus dan heb ik dan... 12 minuten gesnoeid of 18 minuten of zoiets. Ja, ja, 18. Vervolgens word je opgehaald door onze co-pilot Barbara Elbert in Amsterdam. Want ja. jullie wonen in dezelfde stad. Nou, lekker makkelijk voor ons natuurlijk. Um, dan zit je naast een uh, hitte die goed wakker is ochtends. Is dat te doen of uh, is dat uh, lastig om een mee om soort te gaan? Het filter, dat, dat, dat, er komt heel veel energie op me af. Als ik, heel liever, uh, maar ik moet even wat ik kan hebben hebben en de rest gaat gewoon helemaal om mij heen. Dus uh, dat zwerft er rond in de auto en ik. Uh, dus hoe, ik, hoe meer wakker ik word, hoe meer ik kan horen. En soms heeft ze dingen tegen me gezegd. Ik denk geen no idee. Idea. It's just <laughs> ja. kun jij je goed afsluiten? En is dat ook nodig binnen jouw uh, vakgebied om? om heel erg in jezelf te kunnen zijn... en die invloeden ja. buiten te sluiten. Nou, het moet wel. Ja, anders kan je niet optreden. Ik, nou, ik spreek over mezelf, maar er moet een moment zijn... Van dat ik denk, nu moet ik me concentreren... en me voorbereiden mentaal uh, op wat ik uh, nu ga doen... en wat ik wil zeggen. Um, qua zingen bedoel ik. En uh, er kan heel veel dingen om mij heen gebeuren... en ik, uh, ik hoor het allemaal niet. Ik reageer niet. Als word je gek, want je zit al in een adrenaline-rush. En dan andere mensen hebben ook adrenaline. Dus je wordt in een soort hysterie van adrenaline. En dan ga je de toneel op het podium, of weet je wel... Met, in, in een rare soort uh, opgefokte... Uh, waardoor ik geen contact meer met de aarde heb. En, maar is dat ook niet juist het aantrekkelijke van, van het vak? Onder meer dan dat die adrenaline, adrenaline rush waar je het over hebt. Dus nee, dat daarna, de, de, de rush daarna, is, is, daar gaat het om. Dat is een soort bungee jumping rush. Soort allerlei andere dingen die, die spannend zijn in het leven. Dat soort rush. Maar daarvoor daar, ja, moet, je, moet je heel goed doseren. Anders ben je helemaal buiten controle. Maar als het aflopen is en je denkt... Wow, wow, ah, dat... En daar heb ik helemaal open. Al de poren gaan open. ik denk, ja, wauw. Ja. Geniet hiervan. Daarom doe je het. Daarom heb je geen leven. Of daarom heb je dit. Of daarom ben je helemaal... Oh, dit yeah. is het. Op dit moment. Van... Klinkt als een, als een soort orgastisch, extase-achtig oh, didn't Oh, dit moet je zeggen. Maar yes. Oh, mag wel. <laughs> Op radio 1. <Inc. laughs> Bij nachtvluchten mag je oh, het best zeggen. Ja, oh, natuurlijk. Oh, yeah, Waarom yeah. niet? Ja. Ja. Ja, ben je iemand die makkelijk een blad voor de mond neemt? Of, of uit beleefdheid dingen niet doet of zegt? ja. Het is mijn uh, zeg net, achtergrond. Ik kwam uit een hele degelijk religieuze zwarte familie. Conservatief, conventioneel. En uh, ik ben bijvoorbeeld, er wordt niet gevloekt thuis. Dus ik ben nu bezig om het uh, een beetje te dimmen. Want ik ga over om, ja, mijn maat naar mijn familie. En dat, dat, al dat soort dingen. Bepaalde gesprekken over... Ja, dat, dat, dus, ja ik ben opgegroeid. Je zegt niet meteen wat je denkt. En betekent dus dat je nu, omdat je zegt ik ga er over een maand weer heen... dat je nu al begint met jezelf weer een beetje in te dammen... omdat je hier in Nederland veel meer die vrijheid jezelf ja. hebt toegestaan... om wat, laten we zeggen, om mezelf directer. Te zijn. Is dat ook echt jezelf zijn of is het een vorm van wat directer in het leven staan... omdat je je moet aanpassen op de directheid van de Nederlandse samenleving? Nee, dat, dat, daar heb ik niet van aangetrokken eigenlijk. Ik vond het heel erg in het begin dat het niet eens zo direct was... Maar het is bepaald bepaalde directheid. Direct in je mening uiten, maar niet zozeer bijvoorbeeld direct over hoe je over dingen voelen. Dan is het eigenlijk niet direct, vind ik dan. Dus uh, ik denk, ja, als iemand zegt, ja, ik vind het niet goed dat jij dat zingt... of dat je dat draagt, of dat was niet zo goed... of dit had je beter kunnen doen, of dat. of uh. Ik denk, ja, oké. Okay. Maar dan vraag ik, waarom zeg je dat op die manier? Wat voel je dan als je dat zegt? En waarom moet je het zo zeggen? Dan, oh oh oh, oh, oh. Je en dan je ga je, Ja, neem een slokje, hoor. Nee, nee, ik ben... Uh, ga, ga, oh. je, ga je dan ook in gesprek met, met de persoon die op die wijze de, de kritiek uit? Om dan te zeggen, je gewoon, dank je wel voor die, voor die puntjes op die i. Maar waarom zeg je het op deze wijze? Ja, als het echt... wat soms, ja, dat is ook zo. Dat... Ja, hoe moet ik het zeggen? Het is het soort fenomeen, en ik ben niet dat ik zo big and famous ben... als, als, als grote popsterren of acteurs of zo. Maar dat, omdat het heel direct is naar mensen toe. Je, je raken mensen op een bepaalde manier. Ze leven allemaal mee. Dan voelen ze wel dat ze het meegemaakt hebben. En dat ze dan, wij hebben dit, het reisje meegemaakt. En wij mogen daarover hebben. Maar het is niet, wij mogen niet erover hebben. Dat is, je moet wel... Ja, je bent wel kwetsbaar op dit moment. Je staat open, je geeft alles aan, aan mensen. Je wil echt delen met elkaar. Dus je bent een beetje rauw na afloop. En het is heel moeilijk als iemand naar je toe komt. Uh, en die zegt, oh, het was fantastisch. Het was dit, het was dat. Dat, dat. dat is ook het, het, hetzelfde. Oké, okay. het is meer de ervaring die iemand heeft. Daar hebben ze het over. Niet zozeer hoe mooi je gezongen houdt, maar hoe wat je in hen wekte, opwekte, denk ik dan. Maar de andere kant is ook zo dat als iemand zegt ja, dit vond ik niet zo goed of uh, dit kon, kon ik niet verstaan of dat en dit en het is ook dat ze denken ja, wij hebben dit meegemaakt, dus ik mag het wel zeggen en delen met jou. Maar en dus die zegt altijd, nu wil ik niks hebben, horen. Morgen geef ik me, hier is mijn nummer. Je kan me bellen, we spreken af, je kan alles zeggen. Maar op dit moment, dat, dat, dat, dat kan ik gewoon niet hebben. Dat vind ik allemaal mooi. Dat je iemand dus toch nog die mogelijkheid geeft. Want jij kiest er zelf voor om op dat podium te gaan staan. Dus op dat moment kies je ook voor de kwetsbaarheid die dat met zich meebrengt. Maar jij bent ook degene die inderdaad iets in die ander losmaakt. En als dat iets is waar de ander vervolgens iets mee wil... dan moet daar ook op de een of andere manier ruimte voor zijn. Dus ik vind het wel goed dat je dan zegt: hier is mijn nummer, maar nu even niet. Ja, het is. Ik kan zeggen, je hebt heel veel dingen mee losgemaakt of ik moest huilen of ik weet niet eens waarom. Het was, dat is allemaal iets anders. En dan, en soms kan je wel een gesprek hebben over de reis die we net gemaakt hebben. Dat is iets heel anders dan dit vond ik niet goed of dat is niet goed of dit. Dat, dat, dat is iets heel anders. En dan, wat ik wou zeggen, is dat kan ik, moet ik heel goed zien van, oh, dit is een soort projectie van iets anders. Als je bijvoorbeeld, soms heb je zangers, oude zangers die, of zangeressen die komen. En je, je ziet ze allemaal, je ziet ze meteen in de zaal. En denken oh ja, dat is iemand die heel moeilijk gaat worden. En die komen na aflopen, nou, ja, ik zing ook, uh, ik heb ook dit gezongen. Of ik heb dit en ik denk, oké, oh, oké. Okay, okay. En dan, dan moet je al een soort afstand nemen. Of een soort, ik noem het een soort waal. Niet een muur, maar dat is gewoon maar een waal. Kun je en soms, nog een beetje doorheen kijken? Door ja, en zij kan ook doorheen. Maar dat je denkt, oh, een soort filter van dat je niet meteen... Uh, en dan meestal, ja, waarom heb je het niet, dit niet gedaan? En ik had het zo gedaan en dit en dat. En ik denk... dat oh. dan zeg ik, volgende keer ga ik jou bellen. Als ik dit doe, dan gaan we het samen doen. Is dat goed? Oh, oh, oh, kan ik kan het niet zo goed doen. Ik denk, oké. Okay. Maar, ja, ik weet niet, ja, het klinkt allemaal een beetje weird. Maar, nee, het klinkt niet weird. Als je Misschien voelt dat iemand is ook... Ja, zeg je ja, een frustratie van ik had het zo moeten doen. Of, of ik, dat zijn allemaal dingen die al opgewekt worden. En dat, dan moet je heel goed voelen van oh, hier is iemand die gefrustreerd is. En die, die projecteert het op jou. Dan neem ik ontzettend veel en, en snel afstand. Niet onvriendelijk, maar het is... Uh... Claren McFadden, het uh, beroep van, van sopraan is niet zomaar alleen maar zingen. Maar daar komt veel meer bij kijken. En ik begrijp wat je zegt. Oh. En wanneer ik het begrijp, dan weet ik zeker dat mijn luisteraars het ook begrijpen. Oké. Okay. Even terug naar jezelf zijn. Uh, je zei het net, over een maand ga jij je familie weer bezoeken... in de mm -hmm. Verenigde Staten. Uh, dan moet je dus eigenlijk weer een beetje afbouwen... wat je hier hebt gedaan, namelijk heel erg uh, de dingen uiten. In hoeverre kon jij dan bijvoorbeeld vroeger als kind... wel heel erg jezelf zijn? Ik moet je even onderbreken. Het is dus niet dat ik me helemaal moet inhouden. Ik kom wel uit een uitbundige familie. Dat is, dat is het niet. Dus meer als je heel vrij dingen... hoe je jezelf, uh, zeg je dat, uit... Uh, daar is het. Je moet op een meer conventionele manier. Ik bedoel, als ik een. Bijvoorbeeld vloeken. Daar, ja, dat wordt niet gevloekt bij mij in huis. of bij mijn, mijn ouders in huis. Dus, en meestal, ik heb hier al gevloekt. Meer in de afgelopen vijf minuten dan in de hele maand dat ik dan in, in augustus. Dat soort dingen. Dus ik moet even denken, oké. Okay, je moet niet meteen vloeken. Je moet gewoon leren om het op een andere manier of een andere taal. Dan ga ik meer zeggen en dan, dan, dan, dan hebben oh, ze ja. die gauw door. Ja. Ja. In het Nederlands kun je het dan ook zeggen, want ze spreken geen Nederlands. Of uh, inmiddels wel een beetje. Nee, nee ze zijn bij Fork Mes gebleven. Ja. Wat voor gezin is het eigenlijk waarin je geboren bent? Het hardwerkend heb ik gelezen. Inderdaad, dus uh, zeer gelovig en, en uh, met heel veel basiswaarden opgevoed dan, ja. blijkbaar. Ja. ja, de Bijbel is, uh, ik zeg niet akelijk Bijbel, maar het is wel ja, een christelijke familie, spiritueel. Uh, ja, we gingen elke zondag naar de kerk, we bidden voor elke maaltijd, nog steeds. Dat um, soort dingen, dat, dat. Geloof jij er zelf in, in, in de God die. Uh die zij zo vereren. Ja, ik moet het zeggen. ik zeggen? Ik, ik kan niet zeggen dat hij of zij of het niet bestaat. Want daar ben ik met de paplippel of de borst opgevoed. Maar ik heb ik, ik, een andere interpretatie erover. Dus ik, er is iets wat bestaat. Maar ja, uh, nou, ik kan niet zo zeggen... Het is een, een, een ding daarboven, een man met een baard... en die zegt, jij bent goed en jij bent slecht. Van... Ja, die god is wel een beetje gemeen, vind ik. Een beetje en jaloers en zo. Dus ik denk, oeh, er zijn veel te veel menselijke zwakke krachten... dan nog, eigenschappen, dan aan die god. Jullie bestaan niet en meteen uit, bof, uitgeroerd. En, en, en jij moet die opofferen om te zorgen dat je echt van mij houdt. Ik denk, oeh. Ja, het is niet echt een prettig sujet, bedoel je? Nee, ik denk, ja, als een liefdevol god... die meteen uh, dit en dat en dat uh, opeist van je ding. Oh, ik weet niet. Hoe kan het zijn dat ik zo liefdevol moet zijn voor mijn medemens en zo? En, en ik lees dan en ik denk... Oh, ik zie allemaal heel veel gewelddadige dingen in, in, in, de, in de Bijbel. En in de wereld zelf dus ook. Ja. Dus stel dat die God over onze wereld zou tussen aanhalingstekens, regeren... dan maakt hij er niet zoveel van. Nee. nee. Heb je daar, heb, ja, maar heb je het daar wel eens over met je ouders? Ik kan me zo voorstellen dat wanneer zij dat dan uh, zeer sterk geloven... En jij hebt er deze ideeën over dat dat wel eens ter sprake komt... bij zo'n fijne maaltijd waar ja, dat het, zou het gebed aan heel vooraf mooi zijn. zijn. Ja, als je, je je soort vrij voelt om, om echt je mening te houden... maar dat hoort ook bij een conservatieve familie. The children should be seen and not heard. En je blijft de kinderen van je ouders. Dus is, er, blij, er blijft altijd een soort ja, achterstand of onderstand. En, en, dus het is nooit van... Nou, nu, jij bewezen dat wij, en wij kunnen gewoon gelijk... en ik luister en ik respecteer wat jij zegt. Je hebt een andere mening en dat is ook allemaal goed. Dus meer, ja, jij weet het niet. Of ja, niet dat je het niet weet, maar... Of het uitgangspunt, Claren, je bent inmiddels ook 50 geworden. Een volwassen vrouw met een succesvolle carrière. Wat is jouw mening op dit gebied? Dat zou toch een heel makkelijk uitgangspunt zijn om in gesprek te komen. Yes. <lacht> Ja, dat dus gebeurt niet zo gaan bij... bij... Nee. Is het wel een, een warmhartig uh, gezin? Ja. ja. Ja, ik kom... Ja. Want, want Dus bijvoorbeeld wanneer je aan het gezin denkt... want je, je, je mist ze, dat kan ik me niet anders voorstellen. Ja, toch? Wat is het eerste gevoel wat bovenkomt... wanneer je aan je familieleden denkt? Mijn moeder komt heel snel naar, naar, naar voren. Want ik heb me heel mooi... Uh... Heel mooie relatie, vriendschap met haar. Zij is een beetje een soort half moeder, half uh, vriendin. En uh, dus gesprekken die wij hebben gevoerd. Zij is iets meer, ja, zeggen de kant van mijn moeder is iets meer relaxed. Uh, ze vloeken, ze drinken, ze meer levensgenieters. Dus ze zijn niet zo... Mm. En mijn vaders kant, mensen zijn meer... Uh, Gelovig en uh, daar mocht dit niet in huis. Heel strikte achtergrond. Dus het is uh, niet zo bougondisch in, in, in uiten en zo. Het is iets, iets strakker. En hoe, hoe, hoe zijn zij in, in jouw jeugd omgegaan met jou als kind? Want we hadden het voor de uitzending er heel even over. Je bent op 29 maart 1961 geboren. Mm. Betekent dus dat je een ram bent. Yes. En uh, ja, hoe uitzicht dat bij jou? Met betrekking tot mijn familie, bedoel je? Of? Nou, in jouw persoonlijkheid. En vervolgens, hoe ging uh, de familie daarmee om... met zo'n robuuste, rechtdoorzee, <laughs> jonge dame? Ja, nou, een soort nieuwsgierigheid die ik altijd had. Ik, ik was zo nieuwsgierig naar nieuwe dingen. Um, en soms stelde ik heel veel vragen. En dat, dat vond ik heel erg vervelend. Want dat, je mocht geen vragen stellen. Gewoon, uh, wij gaan in de auto nu. Nu gaan we weg. Waar gaan we naartoe? En dat, dat is al van... Hou je mond en gewoon, we gaan, je gaat mee. Als kind heb je geen mening in die zin. Dus het was. Aan de ene kant vond ze het, het wel vervelend dat ik altijd uh, vragen stelde. En ik wou heel veel dingen doen. Hoe ouder ik werd. Ik wou naar dat proeven, en daar naartoe, en hier naartoe. En. En dan tegelijkertijd was ik meteen met heel veel muziekdingen. En ze hebben mij van les 1 naar les B. Dus zij waren dus chauffeur voor mij in mijn puberteit. Om naar bepaald orkest en dit en dat. En dat hebben ze wel met alle liefde gedaan. Ja, ze hebben je echt vanaf het begin af aan, ondanks het feit dat ze misschien hun twijfels hadden over het feit of je daar je beroep van moest maken, ze hebben je wel ontzettend gestimuleerd en ja. gesteund. Want ja. zij denken natuurlijk, ja, ze hebben blue collar workers, dat. De, dat de, moet je wel uitleggen. Een Blue collar workers. Um, ik zeg altijd de mensen die echt zorgen dat een, een land uh, draait. Uh, de man, mensen die, die met de handen werken, ja, die um, met hun poot in, in de klei staan. Ja, in fabrieken werken, de auto monteurs, de. de, de uh, yeah. degene ja, degene met de blauwe overal aan. Ja, of niet degene die niet naar een uh, uh, degree, ik weet niet, uh, die niet gestudeerd hebben, maar gewoon de ambachtelijke. Ja. En, en, en basisdingen eigenlijk qua arbeid te richten. Ja. En er is altijd een salaris. Dus dat is het. Je hebt een baan, je krijgt elke maand of elke week een salaris. En dat hoort erbij. En toen ik zei. Ik, dus zij dacht. Zij doet altijd allemaal om vervolgens les te geven op de lagere school of middelbare school. Of, of. En toen ik zei. Ja, ik wil in Europa blijven. om als freelancer te beginnen. Toen was er meteen paniek in huis. Van, Oh God, wat is dit nou? En dat uh, ik kon ze eigenlijk niet overtuigen dat het, uh, het goed ging met mij. Want je gaat één keer per jaar je neemt allemaal cd's. Uh, ik heb dit gedaan en dat gedaan. En ja, ja, dat is goed. Maar heb je, gaat het goed met je? <laughs> Verdien je wel wat? Ja, dit is, heb je genoeg geld om te leven? Want ze snappen dat niet. Dat, die, deze maand wel en de volgende maand niet. En een heel weet je dat soort dingen. Dus uh, een heel mooi verhaal, als ik dat mag zeggen. Ja, ja Zeker uur. mag je dat. Het is uh, negen minuten voor half zeven. Clara McFadden, ga je gang. We hebben, oh, ja dat is het mooie dan neem ik nog brinten. Ik ben nog een beetje blindte uh, of uh, hoe heet de andere allerlei papsoorten want nu heb ik één type genoemd uh, havermout uh, bitemix en uh, ja Beta oh, oh goed zo dan heb ik nog geen uh, nee helemaal <laughs> geen pap eten. wat eet jij in de ochtend uh, nooit eten Ah, s ochtends. Nee, waarom niet? Ik weet niet, ik heb, ik heb dat goede, gezonde ritme er gewoon niet in zitten. Nee. Maar als ik straks thuis kom, kan ik rustig uh, macaroni opbakken bijvoorbeeld. Het is voor mij als het ware avond nu. Ja, ik snap het. Ja, oké. Okay. Maar okay. kom even met je verhaal, want je zegt... Ja, uh, dat mijn ouders... Die, ja, je ik, ik was hier al 15 jaar, denk ik. Of bijna twintig jaar. En elk, inderdaad, elke zomer was het zo van... Uh, gaat het goed met jou? Hè? En toen begonnen zij dan... Toen ik ja, de, de klassieke zender te beluisteren. En ze, waren, ze reed op het platteland... Richting, weet ik veel waar, South carolina En er was een opera van Rameau op de radio. En toen hebben ze mijn stem gehoord. En dat heeft zo'n interkopje gemaakt. Midden op het platteland in Amerika. De stem van... van Claire, de kid noemen ze mij. Ja, volgens mij zeiden ze dat ook. Sounds like the kid. That's right. Ja, en toen was het... oké. That's it, ja. Yeah. Dat is mooi. Hè? Ja, heel mooi, hè. Dus die bevestiging hebben ze via de... Yeah. ether hebben ze die mogen ervaren. Ja, dus en dank u wel, radiozender. Ja. ja, dat is mooi. Zullen we heel even wat... aan jouw heimweegevoel gaan doen? Want dat heb je natuurlijk toch wel een beetje naar de Verenigde Staten. Nee. En je mag gewoon lekker nu je pap opeten, inderdaad. Nee, we gaan even terug, namelijk... naar jouw geboortedatum. Dat is 29 maart 1961. Mm -hmm. En wij gaan dan altijd in het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid... op zoek naar radiomateriaal op dat moment uitgezonden. Precies op die dag. Ja. Dat hebben we ook gevonden. Maar omdat jij in de Verenigde Staten geboren bent... vonden wij het ook wel toepasselijk... om dan iets van een vorm van verslaggeving te doen vanuit New York. Dus we gaan terug naar 29 maart 1961. Vandaag... Radio krant voor Nederland. Uitgegeven door de NCAV. 12e jaargang nummer 90. Washington is gematigd optimistisch. U hoort Flores Canté. Hier is New York. De ministers van Buitenlandse Zaken... ...der acht leden van de Zuidoost-Aziatische verdragsorganisatie... ...de CITO... ...hebben indirect president Kennedy's waarschuwing aan Moskou herhaald dat Amerika niet zal gedogen dat Laos door de communisten wordt overgenomen. Het communiqué dat zegt dat de CITO alle stappen zullen nemen... die onder de omstandigheden daartoe geëigend zijn... namelijk als de communisten hun militaire pogingen om de controle... over het strategische Indochinese koninkrijk te veroveren zouden voortzetten... wordt hier in diplomatieke kringen als een compromis beschouwd. Velen hebben zich de laatste dagen afgevraagd of Laos een tweede Korea zou worden... Een oorlog van middelmatig formaat met troepen van de CITO is één mogelijkheid. Amerika zou dan de wapens en de leiding verschaffen. Een oorlog als in Korea, waarbij Amerikaanse troepen het leeuwendeel van de gevechtsactie zouden dragen, is een tweede, minder waarschijnlijke mogelijkheid. Laos, Thailand, Zuid-Vietnam, Pakistan en de Filipijnen hebben voldoende strijdkrachten om hun aandeel in de gevechtsactie te leveren. Een compromis met de Sovjets, waardoor een neutrale regering voor heel Laos gevormd zou worden, is een derde mogelijkheid. En dat is de oplossing die Engeland en Amerika voorstaan. Hoe het ook zij, president Kennedy's zorgen zijn nog lang niet over. Al is er in Washington een gematigd optimisme. Floris Canté was dat op 29 maart 1961, de geboortedag van onze gast vanochtend, de sopraan Claren McFadden. Prachtig, hè? Dat is dus uitgezonden op jouw geboorte. Mooi, ja, ja. Leuk. ja. Leuk. Heeft jouw moeder jou wel eens verteld hoe die geboorte was? Was dat ze makkelijk, moeilijk, heftig, niet heftig? Het um, was niet extreem heftig. Het um, was pijnlijk, natuurlijk. Maar niet dat ze zegt, ik heb 24 uur uh, wegen gehad en zo. Nee. Dus, Volgens nu... mij was het makkelijker, want dat was wel een ziekenhuis. En mijn broer en zus die waren thuis uh, op het platteland uh, gewoon... Hartstikke natural geboren. dus ja. uh, denk, dat Ik was geloof dat Nederland het land is met de meeste thuisgeboortes. Dacht ik, maar ik kan me vergissen. Mm. Breng mij meteen op de volgende vraag. en Daarover heb ik namelijk niks kunnen vinden. Of jij zelf kinderen hebt gekregen? Nee. Oh, waarom niet? Ik, er was niemand in mijn leven op het moment... dat ik kinderen dacht te willen hebben. En ik dacht, ik wil het niet in mijn eentje doen. En... Ja, want dan had ik, was het iets te moeilijk om te combineren met een manier van zingen. Dus, uh, Heeft de carrière dat ook nog in de weg gestaan? Omdat je natuurlijk met al je ambitie daar veel meer tijd op, op, op, op richt... dan misschien het, het kijken naar hoe je naast die carrière... nog een gezinsleven kunt opbouwen. Ik denk niet dat ik geen kinderen heb genomen omdat ik een carrière heb gehad... En nog steeds hebt natuurlijk. Ja, ook nog, ja. Maar dat kinderding ja. is al lang voorbij. Um, ik moest afvragen of de wens heel erg groot was. Anders had ik het gedaan. Ik ken genoeg vrouwen die zeggen... Maakt niet uit wat voor carrière. Of ik alleen of dit of dat. Ik wil wel een kind. En ik doe het. Uh, met een buis. Ik noem altijd een soort buisvader. Zo'n zo artificial ding. Of een gay friend. Of weet ik veel. Dat... Uh, dus ja, ik kwam tot de conclusie dat de wens niet zo groot was bij mij. Oh. En nu, nu ben je 50 en nu kan het ook echt niet meer. Als je erop terugkijkt, vind je dat dan alsnog jammer? Of, of denk je gewoon, het is echt zo dat die, dat die wens niet groot genoeg geweest is? I always say I wasn't meant to have children. Je was niet bestemd om ze te krijgen? Oh. Ja. Ergens in de lucht. Inderdaad, anders had ik het gedaan. Ja. Wel jammer, Clarence McFadden, want dat genetisch materiaal wat jij had kunnen doorgeven. <laughs> dat, is, dat is niet niks. Al mijn waanzinnige, rare ding. Nee, nee, dat <laughs> Ja, maar ik, ik doe het op een andere manier. Ik heb ja. uh, een, een heel mooie relatie met, met studenten. En, uh, en het gaat om mensen sturen, helpen, stimuleren. En je hebt natuurlijk een prachtige relatie met, met het vak zelf. Um, want de bevlogenheid waarmee jij de dingen doet... zoals ik het kan zien via dingetjes op internet... en zoals ik het kan lezen in andere interviews... dat is natuurlijk onnavolgbaar. Op welk moment heb jij voor jezelf gedacht en geweten ook... dat je die kwaliteiten in huis zou hebben... om er je professie van te maken? Echt weten? Oeh, ja. Uh, dat weet je eigenlijk pas als het gaat lopen. Um, ik wist al toen ik twaalf was dat ik zangeres wou worden. Dat wist ik wel. Um, en ik, ik ging er honderd voor. En ik wist ja, een soort brandende passie om, om te zingen. Niet zozeer carrière te hebben, maar om mijn lichaam te... Benutten of vibreren of uh, laat vibreren. Daar, daar gaat het om, het echt fenomeen zingen. Zit je ook goed in je lijf? Staat je toen als kind van 12 ook al goed in je lijf? Dat je, dat je je bewust bent van mogelijkheden, hoe het voelt, hoe het is, wat je ermee kunt? Ik wist wel dat ik een mooie stem had, dat wel. Want iedereen zei dat. Um, en ik voelde het ook. Dat ik. Uh, ja, er gebeurde iets toen ik, uh, uh, uh, toen ik ging zingen. Ik voelde me helemaal goed. Ik werd. Ja, zeg je dat, ik ging naar een andere plek. Ergens. Ik was niet meer uh, van deze wereld. En dat, dat uh, heb ik nog steeds. En als je snapt wat ik bedoel. Ja, ik, ik denk dat ik het heel goed begrijp. Mm -hmm. Ik denk dat je bijna jezelf ontstijgt op het moment ja. dat je zingt. Dat je met dat métier <sus> bezig bent. Nou, ook weer, ja, het is niet zozeer again, weer het metje, maar het is dat ik ademhaal, wat iets wat heel essentieel is. Zonder adem zijn wij dood. Dat je dan. Alle emoties die we uitdrukken, denk ik bijna alle, die wordt dan gekoppeld aan een, een, een stem. Dus het is iets heel oers. Dat, het zingen dus, of geluid maken. En da, daar gaat het om. Je lichaam vibreert en je hebt allemaal trillingen in je hoofd. Dus het, is, het voelt heel erg goed. Omdat, uh, en Waardoor je een soort meditatief iets. Dan stij, het, je stijgt jezelf, maar je stijgt ook, je, je, je, je bent ergens anders. Niet anders aan. Je stijgt en tezelfde tijd blijf je geaard. Ook, ja, hè? ja. Het is echt een spirituele ding. En, en de reden dat jij daar op deze manier over denkt, je zult zeker niet de enige zijn, maar is dat de aanleiding geweest om, om te zeggen over jouw stem en over jouw manier van uitvoeren, Clarence Emotion McFadden? Want zou, dat is een beetje je. Het zou best dus kunnen, ja. want emoties bijna. zijn heel heel belangrijk voor mij. Dus ik kan wel. Uh, Heel mooie tonen maken. En het kan allemaal heel perfect. Uh, mooie legato en, en spatzaver. Maar als er geen emotie achter zit... Niet dat ik emotioneel moet zijn, want dat, dat, dat, dat, dat werkt aanrecht. Maar dat je wel de mogelijkheid kan aangeven voor andere mensen... om die emoties te voelen. Dan is het voor mij niet interessant. En ik heb gemerkt toen ik jonger was... en ik luisterde naar zangers... dat... Uh, Soms waren echt vreselijke geluiden. Echt dat ik denk, wow, dit is wel... Uh... Maar ik werd helemaal, oh, wauw, echt... Wow, tot in mijn tenen helemaal uh, ontroerd of geraakt. Uh, of het pop was of klassiek. Of... En toen dacht ik, ah, er zit wel iets hier. H hier zit er iets in. Uh, waarom is dat? Waarom ben ik geraakt door iemand die zo misschien expres lelijk gaat zingen... maar de, de emotie die, die, die roept dan dat om eruit te drukken. Ja. Ik kan me dan nog voorstellen dat je op je twaalfde denkt... Ik wil zingen. Het maakt me gelukkig. Het lijkt wel alsof ik op een ineens andere plek terechtkom... waar ik me nog beter voel of anders. Maar dan kan ik me ook zo voorstellen dat je heel erg zou kiezen... voor de glamour van ik ga zingen in een bandje. Ik ga jazz zingen. Een repertoire wat je ook uitstekend beheerst. Wat heeft je doen... Wacht even, voor alle duidelijkheid, voor de radioluisteraar thuis. Het handje gaat twijfelachtig heen en weer. Wat is voor jou de reden geweest om te kiezen voor klassiek... Uh, ik heb wel heel veel gesprekken met een, een, een vriend van mij over keuzes maken. Ik heb gekeuzen om dit beroep te doen. En ik zeg, um, ik had geen keus. Er was geen keus. Um, mijn beroep heeft mij gekozen. Ik kom uit een pop, funk. Het is dus helemaal niks met klassiek wereld. Ook niet echt een puur jazz uh, wereld. Daarom deed ik dat met mijn handen. Anders was ik een jazzzangeres geworden. Pure en simpel. Maar ik... Het was niet echt in mijn lijf uh, helemaal. Dus ik dacht, ik kan al meteen uh, pop gaan doen. Ik had meteen jingles kunnen doen, allemaal dingen. Dat soort studiowerk. Maar ik denk, het is te makkelijk. Ik ben nu 16 en ik kan wel in een band gaan zingen. En... Nee, maar ik wil iets echt. Mm, waar ik echt uh, moest studeren en leren. En met tanden in iets bijten en dalen. En daarom heb ik gekozen om. Klassieke in te gaan. En ik had tegelijkertijd mijn eerste aanraking met Renaissance uh, polyfonie. En ik over getransporteerd naar een andere planeet, dat was meteen woef Dus toen dacht ik, nou, ik ga die kant op. En mm. de jazz is altijd bij me gebleven pop. Ik heb wel in een pop in een funkband gezongen in college. Um, maar. Uh, ja, ik vind het wel heel mooi in balans nu dat ik toch wel dingen, de kans krijg om dingen te doen met improviserende muzici. Um, experimentele dingen. Soms met de uh, Big Band waar ik echt een, een, een standaard moet zingen of mocht zingen. En zodra ze zeggen: hier mocht jij improviseren, dan dan. Uh, ja, precies. <lacht> Ja, dus ik moet altijd over, een beetje over een drempel van... ja, je, je kan het wel, ga maar. Op jouw manier, doe maar. En, en wanneer je die improvisatie achter de rug hebt... heb je dan andere mensen het nodig om te bevestigen dat het goed was... of voel je dat dan in je eigen lijf er zo doorheen razen... dat je gewoon echt voor 100% zeker weet van... wow, dit, dit staat als een huis. Heb je niet eens met mijn klassieke dingen die zeggen... wow, dat staat als een huis nee. 100% zeker? Nee. Maar ik heb... Meestal goed. Hoe onzeker gevoel. ben je dan? Het is niet onzeker, maar het is ook. Je weet ook, jouw stem klinkt anders in jouw hoofd. als iemand anders het hoort. Dus het is hoe je het in je eigen perceptie van wie je bent en wat je doet. Want het kan zijn dat omdat ik heel hard moest werken om te, te zingen die avond voor die optreden. dan denk ik, oh, het was niet goed. Terwijl mensen helemaal kapot waren. En juist andersom, dat het heel makkelijk was. Die avond, die stem was of zo. Maar mensen waren niet zo. ja. Dus het is altijd een soort 10% van, volgens mij was het goed. Heel af en toe heb je iets van, ja, ik wist dat dit goed was. Alles klopte en je voelt onmiddellijk uh, dat het uh, van beide kanten, ook in mijn hoofd en ook van buiten, dat het... Uh, nou, en of dat onzeker is, dan ben ik onzeker. Vind je dat erg om onzeker te zijn? Of, of kwetsbaar? Dat, dat zoek je op, die kwetsbaarheid? Want... Je wordt kwetsbaarder op het moment dat je meer uh, aan de slag gaat met improviseren. Dat, dat is echt jezelf en je ziel en je zaligheid op het podium leggen. Maar is, is het prettig om die onzekerheid gewoon nog steeds te ervaren? Ja, maar het haalt mij gewoon uh, puur als, als ja, het artiest, als uitvoerende muzikus. En, uh, zodra je denkt, oh ik, ik kan het wel, en zodra het routine wordt, maar dat is met alles in het leven toch, um, dan de liefde is er niet meer. Dus ik denk, ik, voor mij dan, ik moet wel kwetsbaar zijn. Ik moet wel altijd bezoeken van, hoe ben ik vandaag? Uh, dus er is altijd een soort zenuwachtig iets. Dat, uh, yeah. En extreme. Ik, wel, ik hou van de, de, de grens van, waar is mijn grens? Ga je er wel eens overheen? Oh, altijd. <laughs> Jeez. Ja, te ja. vaak, vind je? Of? Te vaak, ja. Vaak. Zeker met muziek. Ik zoek altijd de grens. Ik, ik speel nooit op veilig. Nooit. Bijna nooit. En wat haal je eruit wanneer je over die grens heen gegaan bent? Wat neem je daarvan mee? Um, dan ga ik echt naar, naar de bodem van, van uh, uitdrukkingskracht. Van emo ja, emotie. We hebben het weer over emotie. Maar het is zo. Dat, dat, uh, de raalheid van emoties. De schoonheid. De, de puurheid. Is dat een, is dat een puurheid, woord, puurheid is een puurheid? heel mooi Nederlands woord. Ja. Daar. En die dat soort irrationeel iets van emoties. Wat, uh, dus het is een mooie balans van rationeel en irrationeel. En, de, en die grens zoek ik altijd. Dat vind ik wel spannend. Dus elke keer is het anders. Hoe, hoe anders is het om dit iedere keer op die manier met al dat lef, ik noem het dan gewoon lef, neer te zetten op een podium? In vergelijking met bijvoorbeeld de opnames voor een CD. Want ik heb er hier eentje in mijn handen: Thomas Ades, America. Een prophecy. Mm. Uh, <clears throat> daarvan is uh, één nummer door jou ingezongen, als ik het zo mag zeggen. Ja. Life story. Hoe anders is het om aan zo'n CD te werken? Is, voor mij is het veel moeilijker. Omdat je, je bij een optreden, de, concentreer je de hele dag uh, naar één punt. En dan gooi je alles in één keer. Is het geconcentreerd naar buiten. Met een opname, dan moet je iets uh, geconcentreerd twaalf keer of dertien keer of 14 keer. Uh, je bent op zoek naar de perfectie in dingen. Dus het is, je moet zorgen dat je de eerste twee takes... dat je niet helemaal volledig 100% dan heb je eigenlijk niks meer op het moment dat je het echt moet doen. Dus het is een soort iets cooler manier van, van, van daarmee omgaan met, de, met wat je doet. En is, het, ik... is het dan lastiger om daar dan ook diezelfde emotie in te leggen? Want... Voor één take op een avond. met het publiek erbij. dan is dat het moment. En, en dan is die emotie. wordt opgeroepen door jou. of die is er. Mm. En daar ga je mee aan de slag. En elke dag is dat anders. Maar hier krijg je zoveel tijd. om eraan te schaven. Is dat nogal een eerlijke emotie dan? Bijvoorbeeld, die erin zit. Ja, ik moet het altijd. Ik kom altijd steeds terug naar hetzelfde emotie. Hetzelfde plek van. Uh, maar misschien. Wat, je moet een, ook een soort. Je moet een afstand hebben. Niet afstand van wat je doet, maar dat je denkt... Oké, okay, nu ik, ik ga het eruit. De eerste keer is meestal... Vaak is het de beste take qua emotie. Maar slordig en dit is niet goed en dat is niet goed. Dus je kan zeggen, we doen twee takes. En we patch a little bit. Maar dit is wat het is met alle fouten en dit en dat. Of je kan zeggen, we gaan even zoeken naar de proberen om de, die ideaal take te krijgen... met imperfections en dat soort dingen. Maar, en dan moet je het een beetje opbouwen. Dan is het soort afstand in je hoofd. Van, oké, okay, hier doe ik het zo. en Bij de eerste take weet je al een soort... je hebt een beeld in je hoofd. Een soort short-term memory beeld van waar je naartoe moet. En dan elke keer zorg je dat je daar, daar komt. Niet qua energie en vocaal, maar mentaal. Zodat op het moment dat je klaar bent om de juiste take te doen... Dan zit je al in de zone. En dan hoef je alleen maar daar naartoe te gaan. In plaats van, oh dit is niet goed. En, ik, en pas op het moment dat je gaat echt doen. Want dan zit je helemaal ernaast. En hoe moeilijk is het dan. Om, om Wanneer je dan het gevoel hebt. Dat je die focus heel sterk hebt vastgehouden. En het goed op neergezet. Om het dan vervolgens zelf te gaan terug luisteren. Ik luister niet graag naar mezelf. Dat is een heel ander onderwerp. Dat nou, gaan we zo meteen toch wel even doen. Dus uh, dat wordt een beetje lastig. Maar het is een trek van acht minuten. Die laten we gewoon niet helemaal uitspelen dan, toch? Nee, is goed. Ja, klein nee, maar waarom luister je maar... niet? Ja, een klein stukje. Maar waarom luister je niet graag naar jezelf? En je wordt Ik, ik spreek over mezelf. Ik. Je wordt toch geconfronteerd met de. Het is alsof je helemaal naakt voor de spiegel staat en je gaat zeggen. Nou, daar lijkt me bij jou niks mis mee. Dus thank you, dear. Maar het is. Uh... Je zegt, ja, het is precies dat. Je staat voor de spiegel helemaal naakt. En dan moet je gaan zeggen, je, je ziet, oh, dat, dat zie ik. of dat Je, je, ziet, je hoort imperfect, wat is het? Imperf imperfectie ja. in je stem. Ja. En om, je moet heel goed in je schoenen zijn om te zeggen... jouw imperfecties, dat zijn de dingen die het juist zo spannend en boeiend maken voor andere mensen. Maar dat is heel moeilijk. Dus het is uh, soms, denk ik, ik wil het gewoon niet horen... Ik vertrouw dat jij zegt dit en dit. En ik vraag, is dit goed, is dat goed? Want je weet precies wat niet goed was. En je wijst nu naar de technicus die dus dan achter ja, het glas van, zit. Ja, oh, in een maat bla, hoe was het dit en hoe is die noot en hoe is dat... en hoe is dit en dit en dit en dit en dit en dit en ze zeggen, ja, dat was goed, dit is niet goed, let hierop. De... En dan hoef ik niet te luisteren, want anders... Ja, dat is wel, uh, dat is wel moeilijk, ja. We gaan nou toch een stukje. Dit vind ik mooi. Die, hier, oh, ja. Dit luister dit is mooi. heel veel. Oh, ja. zo. Daarom. Dus dat is, dat is inderdaad van die CD, dus America a Prophecy, mm -hmm. waarvan wij uh, volgens mij uh, mm. straks uh, ook uh, een aantal um, exemplaren mogen weggeven. Ik weet niet precies hoeveel trouwens, hoor, via uh, natuurlijk weer onze prijsvraag. En die is te vinden op uh, www.nachtvluchten.fm. En dan klikt u op de knop prijsvraag. Claren McFadden. En daar staat een, een belangrijke vraag die u mag beantwoorden. En dan kunt u eventueel deze cd dus winnen, America a Prophecy. We gaan heel even luisteren naar Trek 12. Claren McFadden. After you've been Good. Dat is onze technicus Bart Schuld. Bart is goed. Ja, is Bart. Wow. Jij bent ook heel goed hoor hier met de live story. Karen <laughs> Dank je. Ja, mooi. Leuk hè. Ja, we staan elkaar ook zo aan te kijken en heel geconcentreerd te luisteren en. Um, jij zag mij ook glimlachen op het moment dat je, dat je dan met je stem... zo'n zo, zo klein beetje dat, dat, dat, dat spel speelt. Dus... Ja. Maar dan mijn docent, mijn voice teacher zegt... Oh God, why do you do these things? <laughs> en waarom doe je ze? Die dingen? Uh, dit stuk vraagt erom. Het, het is ook de uitdrukking, de emotie. De, het voelt gewoon juist op het moment om dat te doen. Ja. Waar, waar haal je de, de laten we zeggen, inhoudelijke en emotionele invulling vandaan... per stuk, per passage, per personage? Dus, dus, want het lijkt alsof je een hele rijke voedingsbodem moet hebben... Om, om, van waaruit je dus kunt putten om dat allemaal te vullen... Ja, ga maar. Ik denk, als je het zegt... je moet denken aan dit ene anekdote van Sir Lawrence Olivier... en Dustin Hoffman bij de Marathon Man. Ja. Dat je ziet echt die twee... weer. Ja. ja, maar ken je verhaal? dat verhaal? Die anekdote, die zegt... Just try acting, Dustin. Nee, die dat anekdote... Dustin Hoffman die ging naar hem en hij zegt... Ja, uh, Lawrence, Larry, of weet ik veel... I'm having so much trouble with this uh, scene... and I cannot get the right uh, feeling and the right blah. En hij is echt een, een serious hardcore method actor. Uh, en, hoe Heb je ideeën? En, en Olivier zegt... My boy, why don't you just try acting? <laughs> Geweldig, hè? Dus het is... Ik denk, toen ik jong was... Je hebt een soort ding van... Je kan voorstellen hoe het zou zijn... Om verdriet van een, de, een kind... Uh, of, die, of oud te worden. Of dit of dat. Maar hoe oud ik word... Mijn koffer die wordt steeds voller met levenservaringen. Dus... Ja, dan trek je je koffer op en je denkt, oh ja, oké. Okay. Ja, daarop gebaseerd method acting. En ja. Laurence Olivier zegt gewoon, waarom probeer je niet gewoon te acteren? Ja. ja. ja. Maar is dat een soort, uh, uh, laat ik zeggen, uitspraak waar jij een beetje op vaart dan? Ik probeer van alle twee werelden te pakken. Maar ja. ik merk dat ik toch meer richting uh, uh, method ga. Dat is een half minuut in dit geval. Ja. ja, het moet niet te extreem zijn, maar ik, ja, het is een soort balans van die twee. Ja. Je zei het net al, jij, jij geeft ook les. En dat, dat is ook een van je manieren om dan weer die, die, die bevlogenheid... en die connectie met, met dat vak uh, naar buiten te brengen en, en, en uh, in te vullen. Op welke manier heb jij contact met je studenten? Op welke manier probeer je ze te bereiken? Uh, mijn officieel ding, ik merkte heel graag dat ik heel goed beter ben... in het coachen van mensen dan in het echt lespedagogisch, het stem opbouwen. Dat, dat, dat, de verantwoordelijkheid is te groot voor mij. Als ik het heel eerlijk mag zeggen. Maar als iemand naar me toe komt en die zegt... ik ben bezig met dit of dat. En, en vaak is het... ze weten, er zijn moeilijke plekken... en, en dan word je een soort... angst heb je... En wat ik mooi vind van wat ik doe, ik denk, ik zit nog steeds heel erg middenin wat ik doe. Dus mijn eisen zijn hoog, maar ook realistisch. Dus ik kan niet van iemand eisen dat ze een perfect iets doet die ik zelf niet kan doen. Dus dat is één iets. Is, er is een soort praktische dingen die ik kan geven. Van, dit zijn de moeilijke passages, hoe kan je dit aanpakken. Maar wat ik ook doe, wat ik heel leuk vind, is dat ik ook, ik noem het interactieve coachen, dat ik ook meezing. Soms doe ik projecten of organiseer ik projecten... van muziek die ik heel leuk vind. En dan zing ik mee. En Daedon In Ears heb ik gedaan, heb ik de koor gezongen. Ik heb uh, materialen van Giswaldo gedaan. En dan kies ik dan prachtige mensen om mee te werken. En dan zing ik mee. En ze zegt, ja, we leren heel veel van jou. Omdat je staat in ons. En je bent niet van, je moet het zo doen, je moet het zo. Maar we horen hoe je adem haalt, Wat je met vibrato doet. Dus dat, dat vind ik heel erg belangrijk, dat ik dat kan doen. En de ander is dat ik, omdat ik zoveel verschillende dingen doe, muziek... en je merkt nog steeds dat zangers bang zijn voor hedendaags muziek. Want ze denken, oh ja, je je, je, stem, je maakt je stem kapot. Of het is gewoon heady en het is zo atonaal, shit, bla, bla. Maar ik denk... Mijn doel ook in, toen ik hier kwam, ik denk ik wil laten zien en voelen dat, dat er een soort lyricisme in alles wat ik kan zingen. Ik zie zing de meest extreem dingen van Brian voor niet hoog lagen, maar ik zoek altijd de, de schoonheid van de lijn erin, de vocale lijn. En dan is het eigenlijk leuk om te doen. En als je dingen doet met je stem, zoals wat ik net deed, maar dat, dat zijn trucjes die je doet, dus helemaal, het staat helemaal niet op mijn stem. En dat, dus het klinkt alsof, maar uh, het is heel gezond. En Dat vind ik wel mooi als ik dat kan overbrengen... of doorgeven aan de volgende generatie. Dat je kan dingen je eigen maken. Het is toch fantastisch dat een levende componist zegt... ik wil iets voor jou schrijven. Wat zijn jouw uh, eisen of voorkeuren of lievelingsnoten of dit of dat? En dat je kan zeggen... Ik wou het echt zo, zo en zo en zo en zo en zo. En die maakt het zo en zo en zo. Of die maakt het anders, maar die verandert dingen. En je kan vragen, hoe, wat, wat, wat is jouw muzen? Wat is jouw drijfkracht qua companies? Wat is dat vind ik spannend. Het is heel erg mooi. Dus het is echt... En jij bent de eerste die iets doet. En mensen, jij bent baanbrekend En jij maakt geschiedenis. En andere mensen na jou, die gaan, ja, hoe heeft zij, of hij, hoe heeft hij gedaan? En in plaats van proberen te kijken, wat bedoelde hij met dit en met dat? Nu kun je overleg plegen, omdat het een hedendaagse componist is. Gelukkig. Welke hedendaagse componist zou je willen dat die voor jou ooit nog eens wat ging schrijven? <laughs> ja, um... ja Riem, die komt altijd op in mijn hoofd. Hij heeft al iets voor mij geschreven. Maar... Ja, ik denk... Ja jongere componisten, meer van zeg maar de, de, de komende generatie. Wat ik heel graag zou willen is dat... ja, een soort dromen met een soort workshop of cursus te geven... dat jonge componisten kleine opdrachten die iets voor mij kunnen schrijven. En dat we kunnen meteen zeggen van dit werkt dat niet en waarom. En dat ze zeggen, dat ze leren echt hoe je ermee moet omgaan met een stem. Niet alleen mijn stem, maar de stem van iemand anders. Dat je... Dat lijkt me heel erg leuk. Het blijft voor jou ook inderdaad heel duidelijk een zoektocht... Hè, naar alle mogelijkheden die er zijn. En, en de punten waarop je aan de ene kant zou kunnen verbeteren... maar ook veranderen, intensiveren, verdiepen. Je bent nu vijftig geworden. Was dat een belangrijk moment voor je om vijftig te worden? Dat ja. je denkt, wow, nu gaat het hard. Nee, dat dacht ik niet. Kijk, nu laat ik heel veel dingen los. Ja, want ga jij bijvoorbeeld tot je negentigste inderdaad door met die zoektocht? Of heb je het gevoel dat je op een bepaald moment... binnen nu en een aantal jaren ergens zo een beetje wortels schiet en denkt zo, hier ga ik eens een beetje rustig... Uh... Qua muziek bedoel je? Ja, ik. qua muziek, ja. Nee. Ja, het, is, het is snel verbonden aan het leven. We zoeken de zoektocht. Ja. Het is niet dat ik denk op mijn negentigste... dat ik nog met mijn koffer ga sjouwen naar Schiphol, nee. Ik weet niet, ik merk op een natuurlijke manier. Ik zeg, er is, bepaald, er is een bepaald nood, mijn nood. En als ik die nood niet meer kan halen, dan stop ik met het doen wat ik doe... waarin die nood zo belangrijk is. Ik kan niet goed uitleggen. Alleen, dat is een soort of iets van. ik denk... dat moet ik kunnen goed doen. En, uh, is, maar... is dat dan in principe een, een, een technisch moment... waarop je tegen jezelf zou moeten zeggen, tot hier? Ja, ja. Voor mij dan, je ziet wel mensen die kan niet ophouden, want soort. ze hebben. Dit, die adrenaline hebben ze nodig. En ze hebben niks anders. Dus het is een soort verslaving. Dus je moet gewoon blijven. Terwijl het stem al lang niet meer doet. En ik denk, oh, stop. Heb jij wel iets anders? Wanneer je ermee zou moeten stoppen? Ik wil iets. Dus, ja, er zijn diverse dingen. Wel iets met mensen, maar dat ik ze ook kan aanraken. <laughs> Ik, weet niet. ik heb zo'n cursus, niet cursus, ik heb een, uh, was een keertje bij een levenscoach of een carrièrecoach. En ik kwam heel snel naar buiten dat ik iets uh, met combinatie met ademhalen, met uh, contact met mensen, shihatsu was wat uh, naar buiten kwam. De ademhaling is, is steeds een, een, een rode draad die door het geheel loopt. Hè? Mm. Sowieso omdat het natuurlijk een heel belangrijk aspect is binnen het zingen. Even terugkomend op wat je net zei, 50 geworden. Ik heb nu ook wel een en ander achter me gelaten. Wat, wat, wat heb je dan definitief achter je gelaten dan, wanneer je 50 geworden bent? Dat ik niet meer bang ben om mijn mening uit te uiten. Of te zeggen, ik weet helemaal niks over die. Of te gewoon laten je zwakheid of je zwakheden laten vertonen aan mensen. Dat is voor een ram sowieso heel moeilijk, hè? Yeah. Jij Ja. Jij weet er alles van, hè? Ja. ja. Geboren op 22 maart. Ja. Ja. ja. ja. Het vroeger was het heel moeilijk dat, uh, vooral hier in Nederland... een soort informatieland. Mensen zijn helemaal... een <lacht> soort informatie. Ineens de krant lezen en die weet alles, alles. wat er is. Ja, het is echt. En ik dacht, nou, dit interesseert me niet. Dus, maar ik durfde het nooit te zeggen. Want ik denk, oh, ik moet alles weten over alles. En ik denk, pff, en nu denk ik ik weet niet wat dit is. Of ik weet niet wie die is. Of ik weet niet wat dat is. Maar nu is het een mooi uh, moment om iets van jou te leren. Leg jij eens heel goed uit wie die persoon is. Of wat is hier gebeurd en dat is... En dat ving heel mooi. Dus wordt dan. Pff, hè? Dat is weer jezelf zijn. Mij, ja. mezelf. Het is, het is inderdaad een, een, een, een eindeloos uh, wandelen. naar steeds dichter bij jezelf. Bij jezelf. Dus ja, dat is heel lijkt. mooi. Well. Ik hoor mezelf steeds vaker zeggen: Ja, dat ben ik helemaal niet met je eens. Of nee, dat zie ik niet zo. Of sorry dat ik je moet onderbreken, maar. En oh, dat heb ik nooit gezegd. Ik denk: Oeh, jezus. Ja. Daar ben je er blij mee? Ja! Yes! Helemaal blij. Ja, echt. Maar dat betekent niet natuurlijk dat je de eerste 50 jaar niet blij was met jezelf. Ja, met, ja, met andere dingen. Maar het, is, ja, het was een moeilijke zoektocht om uh, jezelf te leren kennen, dingen te accepteren en vervolgens uh, een plek te geven en los te laten. En waar ben je over 30 jaar? Even los van het feit of je wel of niet die ene hoge toon nog haalt. We gaan er vanuit van niet over dertig jaar, technisch gezien. <laughs> waar ben je dan? Ergens waar de zon schijnt, waar, waar ik een buitenleven kan hebben. Dus dat is niet meer hier bij ons? Uh, nou, misschien half. <laughs> Vind ik wel jammer. <laughs> Ja, het is altijd een droom voor mij om een, om, een, om een warme plek te hebben. Waar, gewoon een buitenleven. Ik heb vroeger een buitenleven gehad. En nu heb ik, ben ik een binnenmens geworden door het weer. En, en dat mis ik wel. Dat, uh, mijn hele houding is ook anders. Alles is gewoon... Zodra ik ergens ben waar ik buiten en het warm... En dan oh, en, en de maar... houding, wat bedoel je dan? De fysieke houding? Of, ja, uh, je, je hunkert een beetje tegen de wind en het is koud. en vochtig gaat door je botten, dus mijn schouders gaan... Dat soort... Uh, je gaat een beetje op slot zitten. Een beetje wel. Uh, nee, mijn lichaam is gewoon meer dat. Ja. Mijn, mijn geest is nog altijd open, ik zie altijd alles. Maar als dat nu zo'n sterke invloed op je heeft... moet je dan niet eerder ergens naartoe... waar dat buitenleven zich wat meer manifesteert? Ik heb het drie keer geprobeerd en elke keer kwam ik uh, terug naar Amsterdam. Dus ik heb gezegd, toen ik veertig werd... dit is mijn plek nu, de komende tijd van mijn leven. En misschien over dertig jaar ben ik er nog. De eerste keer dat jij aankwam in Nederland... leek het ook alsof je thuis kwam, las ik ergens. Ja, ik voelde echt ik ik thuis gekomen. We hebben nog uh, 2,5 minuut, dus dat betekent... Ja, zo Geen snel Geen meer. meer. En, ja. ik, en ik, ik hoop ook dat je gewoon hier 101 wordt in dit land. Uh, het wordt toch steeds warmer, dus uh, volgens wow. mij hou je dat wel vol. Ik ga jou het doosje vol geluk geven. Dat is van handgeschept papier met uh, een heleboel uh, kleine papieren rolletjes erin. En op elk rolletje staat een spreuk. En dan geef ik jou hier eventjes het pincet... waarmee je dan op goed geluk een spreuk mag pakken. En dan ga ik even in de tussentijd zeggen dat er dus een prijsvraag is... En uh, daar kunt u aan meedoen als u naar onze site gaat. Dat is www.nachtvluchten.fm. En de vraag luidt als volgt: Claren McFadden die bracht tijdens een technology entertainment design bijeenkomst, ja zo heet het nu eenmaal een TED bijeenkomst, het nummer Primal Mystery ten gehore. En dan is onze vraag: jij zit heel moeilijk te kijken. Ja. Klopt het niet? Uh, ik, ik hoor het voor het eerst hoe je het genoemd wordt. Oh, ja. maar uh, ik... Wie componeerde dit muziekstuk? Ik mag toch wel hopen dat onze prijkspraak klopt. Oh, dat klopt. Ik, sorry, ja. sorry, sorry. Ja. Primal Mystery. Wie componeerde dit muziekstuk? Uh, antwoord A, Steve Reich. Antwoord B, Christian Wolf. Antwoord C, John Cage. U kunt uw oplossing sturen naar postbus 518-1200-Alpha-Mike-in-Hilversum. Dus postbus 518, 1200, Alpha Mike in Hilversum, Primal Mystery. Wie heeft het geregisseerd? Steve Reich, Christian Wolf of John Cage. En zoals eerder gezegd, u kunt natuurlijk ook eenvoudig weggaan naar nachtvluchten.fm. Het is voorbij, we zijn geland in de vroege zaterdagochtend van 4 juni. En ik was in dit laatste uur in gesprek met de sopraan Claren McFadden... in de eerste aflevering van Nachtvluchten Classico. Oh cool. Ja, volgende week zit hier collega Frank van Dijl en hij ontvangt vioolbouwer Mathieu Besseling. Vragen en opmerkingen via de nachtvluchten-site nachtvluchten.fm. U kunt daar ook een bericht achterlaten in het gastenboek. De techniek was in handen van Bart Schultz, redactie en regie Barbara Elbert... samenstelling en presentatie Nora Romanesco. En straks kunt u gaan luisteren naar het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. En het laatste woord is aan onze warmbloedige gast, <lacht> Claren McFadden. Ik hoop gewoon dat je in het kikkerlandje blijft, maar nee. dat hebben we net al besloten. Wat is jouw spreuk, Claren? Hij ligt hier voor je. Oh vraag, dat... Je mag oh. er zelf één bedenken. Oh hoor. nee, uh, moet ik het gewoon voorlezen? Geluk krijg je niet door het onmogelijke te willen realiseren. Heel leerzaam. Mm. Goed weekend en dankjewel. Ciao, ciao. Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op bruinzeelparket.nl.